12 uur. Gert met het NOS-journaal. Het Duitse parlement heeft ingestemd met de inzet van maximaal 1200 Duitse militairen in de strijd tegen IS. Het zijn geen grondtroepen, maar vooral militairen die patrouillevluchten gaan ondersteunen. Er wordt ook een fregat ingezet. De militairen blijven in principe tot eind 2016. De instemming van de bondstag was al verwacht. De Duitse regering had het besluit eerder deze week genomen. De operatie tegen IS kan de grootste naoorlogse militaire missie van Duitsland in het buitenland worden. Banken hebben opnieuw fouten gemaakt bij klanten met rentederivaten. Dat blijkt uit de manier waarop ze duizenden dossiers over de riskante renteproducten hebben beoordeeld. Ze moesten vaststellen of klanten recht hadden op compensatie en volgens de toezichthouder AFM zijn daarbij fouten gemaakt... De banken moeten nu een aanzienlijk aantal dossiers opnieuw bekijken en daarbij meer letten op het klantbelang, zegt de toezichthouder. Het gaat erbij vooral om klanten uit het midden- en kleinbedrijf. Het OM zegt dat het succes boekt in de strijd tegen drugsbenders in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Sinds oktober vorig jaar zijn meer dan 300 mensen opgepakt. Ook zijn er veel wapens in beslag genomen. Belangrijke drugsnetwerken zijn verstoord en er wordt veel minder drugsafval in de natuur gedumpt. Alle particuliere schuldeisers van de DSB-bank krijgen hun geld volledig terug. Het gaat onder meer om klanten met spaartegoeden boven de 100.000 euro. Ze hadden al driekwart van hun geld teruggekregen. De rest, zo'n 90 miljoen, komt nu ook terug... dankzij rente en aflossing die DSB krijgt uit nog lopende leningen... zeggen de curatoren. DSB van Dirk Scheringa ging in 2009 failliet. De politie heeft vier mensen opgepakt voor de liquidatie van Lucas Boom. Onder hen zijn vermoedelijk twee van de schutters... De anderen zouden de vluchtauto hebben geleverd. Lucas Boom was een crimineel uit de omgeving van Willem Holleder. Hij werd in juni op klaarlichte dag geliquideerd in een woonwijk in Zandam, Vlakbij twee basisscholen. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag ook wat stapelwolken. Blijft overal droog en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 maais langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. -M -M. Met, met nu. nu ZFM luncht. Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, bedankt danken onze voorgangers Henny Rukert. Het Met zijn programma Watertoren Sport. Elke vrijdag tussen 10 en 12 uur. En het is wederom Zandvoort Lunch. Het enige programma bij ZFM dat je vijf dagen per week kunt horen Normaal gesproken tussen 12 en 2. Met een lekkere gevarieerde muziekhuis weer. We hebben weer van alles voor u klaar staan. We hebben vandaag lekker in Zandvoort. We hebben vandaag natuurlijk ook het regionieuws. En, uh, oh ja, nog een heel, misschien wel wat meer dingen. Je weet het maar nooit. Het is bijna Sinterklaas, dus uh, wie zal het zeggen? Het is dus vandaag eh, precies 50 jaar dat de Golden Eering bestaat. Dus vandaag eh, komt ook de nieuwe, het nieuwe album uit. Een mini-album met, ik dacht, vier songs. Ik heb hem nog niet eh, binnen zien komen, dus... Maar eh, we gaan eh, om de Eering natuurlijk te gedenken... wel even een drie-in-eentje van ze draaien. Dat nou weer wel. En ik heb natuurlijk drie klappers neergezet. Hè? drie oeh. oeh, oeh. Het is een lange ook, dus ik uh, zal er vroeg mee beginnen, denk ik. Dat lijkt me wel handig. Goed, nou, niet langer kletsen, gewoon muziek! Dit is Hozier, Jackie en Wilson. I No more speed, I'm almost there Gotta keep cool now, gotta take care Last car to pass, here I go And The line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song sing he is same song Dat was eventjes een lekkere... hè? Echt een, lekker. Een lekkere lange, hè, was dat? Ja, dat was een hele lange. Uh, Golden Earring dus vandaag uh, maar liefst uh, 50 jaar jong. Vandaag komt ook een uh, nieuwe album uit. Golden Earring begonnen in uh, 1965 natuurlijk. Als, uh, <coughs> als Haags Beatbandje Samen met onder andere The Hakes, The Motions, uh, Johnny Candle en The Heralds. De Haag-Biegstad was het toen de tijd. En hun eerste grote hit was natuurlijk Please Go. Met uh, Frans Krasseburg nog op, uh, als, als zanger. Dat veranderde later. Toen lieten ze ook gelijk de S wegvallen, werd het Golden Earring. En uh, nou ja, we weten wat ze allemaal voor gigantische hits gehad hebben. Raider Love, u hoorde er drie van. Raider Love als eerste, Twilight Zone als tweede. En When the Lady Smiled, Smiles als derde. Golden Earring vandaag dus hun nieuwe mini-album The Hague... Uh, hij staat nog niet op de media, dus ik kan er nog niks van laten horen. Mocht dat nog gebeuren tijdens deze uitzending, dan pakken we wel... Ik heb al wel een stuk van de nieuwe single gehad, die heet Jurgen Gret. En dat is een vreselijk goed nummer weer. Ja, ik heb er al een stukje van gehoord. Uh, uh, Berry Hey, een kleine mini-documentaire, zou ik maar zeggen. Maar uh, oké, okay. dat komt misschien nog. Je weet het maar nooit. Sorry. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Spaans. Er wordt nog steeds hard gevochten voor het leven van de hond Geno. De viervoeter zou twee weken geleden afgemaakt worden, maar kreeg na hevig protest een respijt. Stichting To The Dogs wil dat Jeno geadopteerd wordt en gaat een petitie overhandigen aan de dierenbescherming. Jeno werd drie jaar geleden naar het asiel gebracht omdat hij agressief was. Hij had een kind, gebe of een kind gebeten. Uh, detail. Hij had een kind gebeten en een kat doodgebeten omdat hij zo'n moeilijk karakter zou hebben, zou het te ingewikkeld zijn om een nieuw baasje voor hem te vinden. Daarom besloot het asiel in Zandvoort in te laten slapen. Uh, Hoofddorp. Een busje dat geparkeerd stond aan de Obelisk in Hoofddorp is vannacht in vlammen opgegaan. De politie onderzoekt de brand. Er is helaas nog niet meer informatie over beschikbaar. De buurtbewoners ontdekten de brand rond kwart voor drie en hebben de brand weer gewaarschuwd. Toen was de bus al niet meer te redden. De politie onderzoekt de toedracht van de brand... en de brandstichting wordt niet uitgesloten. Altijd al een nachtdienst van de politie van dichtbij willen volgen? Vanavond geeft de Haarlemse politie via hun Facebook-site... een kijkje achter de schermen van alles wat er zoal gebeurt... tijdens diensttijd in de nachtelijke uurtjes van Haarlem. Beheerders Max en Hans houden je via de Facebook-pagina van Politie Haarlem... tijdens hun nachtdienst van donderdag op vrijdag op de hoogte van alles wat ze heeft voorgedaan. Dat was dus gisteren al. Um, ja, het, dat is raar. Hè? Er stond een nieuws van vandaag. En daar stond dit dus bij. Neem me niet kwalijk. Goed. Te druk gehad met alle voorbereidingen. Dat, dan krijg je dan. Ik heb niet alles helemaal doorgelezen. Het spijt me. Voel je. Ja, fout. Heel fout. Ja. Hoeveel strafpunten krijgt ze luisteraars? <lacht> Kijk, daar heb je de ondernemer van het jaar van dit jaar... Ja. Yeah. Even kijken, nou dan gaan we maar gewoon naar het weer, Toen hoef je niet. Ja. Yeah. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-Weerbericht luidt als volgt. De afgelopen nacht viel er enige regen. Maar de regen is in de regio alweer weg. En de rest van de dag zal het droog blijven met gaandeweg steeds meer zon. Vooral vanmiddag zal de zon flink schijnen. De noordwestenwind rijdt geleidelijk naar zuidwest en is matig tot vrij krachtig overland en krachtig aan zee en de temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 11 graden. Vanavond neemt de bewolking en de zuidwestenwind toe. In de loop van de nacht bij het zuidwesten krachtig over land en hard tot stormachtig aan zee zo'n windkracht 6 tot 8 en de temperatuur zal dalen naar een graad of 8. Morgen is het over het algemeen bewolkt, maar het lijkt wel droog te blijven. Wel doet de Zuidwester weer van zich spreken, want over land neemt de wind toe naar hard en aan zee zelfs stormachtig. Windkracht 7 tot 9. Dus uh, ik hoop dat uh, Sinterklaas en de Pieter ontzettend veilig over het dak kunnen trippelen Mogen ze dan nog wel van de Arbo-wet? Ja, ik heb er nog niks anders over gehoord. Ah, okay. We gaan ervan vanuit dat dat nog steeds gewoon okay. bijzondere mensen mag. is weer zover. De vinyljaren eindejaars top 40 op CFM Zandvoort. 16 december aanstaande van 12 tot 5 uur. Ja, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? U kunt helpen deze top 40 samen te stellen door te stemmen. Stellen wij een top 5 samen uit de keuzelijst van de dit jaar gedraaide classic albums. Stemmen kan via de gratis CFM-app of via www.devinieljaren.com webklik.nl Ik herhaal www.deviniljaren.webklik.nl Stem en help mee deze prachtige top 40 samen te stellen. Uitzending 16 december van 12 tot 5 op CFM Zandvoort. Lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, er ging, ging iets uh, te enthousiast nu, of niet? Ging er iets te enthousiast? Nee hoor. Oh. Nee, schaafje, dat gebeurt wel eens. Ik wel eens volkomen. Ga je gang. Ja, um, dus er zit hier wel een heel bijzondere gast hoor naast van ons vandaag. Uh, het is Marco. En hij heeft de onderneming van het jaar. Uh, Shannas van de Grote Kracht, welkom. Dankjewel. Ja, leuk Goeie dat middag. je er bent. Ja, ik, was, uh, ik kwam gisteren bij uh, in de winkel uh, naar binnen Banjeren. Omdat ja. ik even uh, wilde kijken of jij mee wilde werken. En je was er meteen enthousiast. Dus, ja, tuurlijk. Uh, ja, helemaal leuk. <laughs> Kun je even meer vertellen over je winkel? Wat, wat doe je precies? Wat nou ja, heb je? We, we hebben een uh, gilde schoenmakerij, dus dat uh, houdt in dat we, nou ja, van bommen of van leer origineel mogen repareren ook. En uh, ja, nou ja goed, we doen natuurlijk alles qua schoenreparatie, tassenreparatie. Ja. Alles wat leer betreft? Uh, oh kunststof maakt niet zo heel veel oh, uit. Ja, Oké, okay. als het mogelijk is. Maar ja precies. Bijna altijd. <laughs> ja, je doet altijd hard je best, hè? Ja. Dat is waar. Ja, wein, weinig nee, hè? Ja, precies. Het, zo lief, het liefst zo min mogelijk. Hè? Ja, tuurlijk. Nee, snap ik. Tuurlijk. Hey, um, uh, ik heb je gesproken over, uh, over dat we altijd een leuke aanbieding hebben voor de luisteraar. Een, uh, een aanbieding of een loterij. Ja. En uh, je had meteen een heel enthousiast idee. Vertel. Nou ja, we willen graag dan uh, vijf paar uh, hakken gratis weggeven. Of dat nou heren, dames, schoenen zijn. Dat maakt me niet uit. Maar gewoon, we geven vijf paar gratis weg. Geweldig. Dus uh, dat, uh, ja... Daar hebben we een ludieke actie voor bedacht, dachten ja, we zo, hè? we hebben gisteren al even in zijn winkel staan brainstormen van hoe gaan we dat doen. Ja. Uh, we hebben inmiddels uh, op de site van Zandvoort Lunched. hebben we uh, op Facebook uh, de link naar jouw pagina gezet op Facebook. Ja. Dus uh, Shanna's, um, als je daar op googelt, dan kom je me ook tegen. Uh, dus even naar die pagina. Daar heeft hij net zelf uh, de foto opgezet die we hier in de studio gemaakt hebben. Nog niet? Nee, dat ga ik even oh, doen dan kijk, dan nu. Dat gaat hij dus ga ik nu, nu meteen, meteen doen. doen. Helemaal leuk. Dus uh, die wordt uh, binnenkort, heel binnenkort, wordt die op zijn Facebookpagina neergezet. Dus op Shanna's. En uh, als je die foto gaat liken, dan kom je dus in aanmerking. Dan lood je mee voor een van die vijf waardebonnen. Voor een paar gratis dames of hakken. Nou, hoe gaan we zo? Ja, dat is, uh, lijkt me leuk. Ja, toch? Ik ben heel benieuwd. Ja, en je zit sowieso in de acties, hè? Kan je een beetje multitasken om... Ja. Uh... <lacht> nou, <lacht> ik zie al lichte paniek Hallo, in je Ik ben een man, ik ben een man. <lacht> <lacht> nee, goed, dan gaan we gewoon een foto onder het volgende nummer op de site zetten. En dan mogen ze uh, dan gaan liken. Ja. Maar vertel nog even, want je had nog uh, zelf, was je ook een hele leuke actie morgen. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben deze hele week uh, actieweek gedaan. Vanwege het uh, nou ja, feest, feit dat we natuurlijk onderneming van Zandvoort zijn geworden. Ja. En uh, ja, dus ja, morgen hebben we, of eigenlijk vandaag hebben we de actie uh, dat je 20% korting op alle ledenwaren nog krijgt. Okay. En uh, morgen hebben we de actie dat bij elke 10 euro aan reparatie uh, krijg je de single van uh, Yves Berens cadeau. zijn nieuwe single met Droomvrouw. En uh, hij is van twee tot drie ook nog in de winkel. En dan kan je hem ook nog laten signeren als je ah, dat zou willen. Nou, dat ja. is allemaal bijzonder. Ja, dat is uh, zeker leuk. Hey, en uh, die de, de, korting op de lederwaren heb je het dan over, hè? Ja. Heb je het dan over schoenen? Of heb je het meer over uh, portemonnees die ik heb zien liggen? En uh, nee. riemen en ja. dat soort dingen? Uh, schoenen verkopen we natuurlijk niet. Maar het is nee, echt precies. gewoon op de, de, de inderdaad, die verkoop, Dus tassen, portemonnees, riemen. Ah oh, ja, tassen daar, heb ook uh, ja, die, ja. Uh, daar hebben we eigenlijk de korting allemaal op lopen nou, vandaag nog. Nou, helemaal ja. vol in de acties dus. Ja, ja, ja zeker. En dan zeker. ook nog tijd hebben om hier naartoe te komen. Ja, dat uh, moet even, hè? Geweldig, dat is, dank voor de is... vrouw. hè? Die, ja, o, ja, ook dat. Mijn vrouw <laughs> die er uh, natuurlijk eventjes inspringt. Ja. Maar goed, zonder vrouw uh, kan je ook niks. Uh, Het is natuurlijk ook samen, hè? Dit ja. bedoel mag wel duidelijk zijn. Ja. Uh, en lief ook natuurlijk. Ook Het hele wel. thuisfront staat toch achter je. Dus uh, Dat is wel belangrijk. Prettig, hè? Heel belangrijk. Ja, goed. Ja. goed, zullen we jou over de tijd geven om die foto op jouw uh, Facebookpagina te zetten op Shanna's? En goed dan, is, uh, moet hij nu uh, die, die kant op gaan. Nou, helemaal goed. Uh, zodra we uh, um, uh, eind van de uitzending zijn, dan gaan we uh, vijf namen eruit plukken die de foto hebben geliked. En die, uh, uh, ja, die verdienen dan de waardebon en dan gaan we regelen. Ja, nee, helemaal. Dus, uh, hij dan. staat erop, zie je? Oké, okay, leuk. Was je een droom of was je waarheid? Droomvrouw en dat... Uh, morgen dus kunt u die nieuwe single van hem laten signeren bij Shana's. en uh, Toch? Of zie ik het verkeerd? Ja, nee, dat klopt helemaal. Oh, ja. En ik vroeg me al af... Um, uh, er schijnt een leuk verhaal achter te zitten. Dus ik had op het zoiets van, hoe kom jij aan het contact met Yves Berente? En uh, van waar die samenwerking? Vertel. Nou, ik... Uh, even denken. Uh, een jaar geleden toen werd mijn dochter 16 en die wilde graag een sweet 16 party. Nou, prima, leuk feest. Uh, dus we hadden zoiets, we willen wel iemand uh, laten komen. Yeah. Nou ja, dat uh, is op Yves gekomen, superleuk. Yeah. En uh, ja, we hebben, het was allemaal een gekke avond, het feest op zich. Maar door hem uh, is het even net even allemaal extra geworden. <laughs> en, uh, wel dan ja, feestbeest ook, hè? Ja, zeker. Maar wat ik het knapper van hem vind, is dat hij kan zich dan kan wegcijferen voor iemand die de jarig is. Yeah. En dat is het leuke, vind ik, van Yves. En uh, ja, dan sluit je iemand in je hart. Ja, leuk. Nou ja, toen kwam hij met zijn eerste single vorige keer uit. En uh, ja, toen heb ik hem al uh, gevraagd deze actie met mij te doen. Die hebben we dus met zijn eerste single ook al gedaan. En uh, ja, toen was het van zijn kant echt uit van: maar hoe kom je bij mij? Nou ja, goed. Iemand die in mijn hart zit, die uh, vergeet ik niet. Ja. En ik gun hem het beste en het, het, het, ik hoop dat hij heel ver komt. Dus uh, nou ja, goed. En nu was de actie, uh, of hij heeft zijn nieuwe single weer, pas. Ja. Ik denk, ja, ik moet er toch wat mee doen. En was kwam het eigenlijk helemaal mooi uit in deze week. Dus ja, uh, goed, ik johan. belde hem weer op. Ik zeg, Yves, je moet Help. weer met me meedoen, alsjeblieft. <laughs> hey, weer, wat leuk dat je aan me denkt. Ik, zeg, ik denk altijd aan jou. Leuk. Dus uh, nee, helemaal leuk. Nou, hartstikke goed. Ja. Nou, en zo zie je, zo helpen ze antwoord elkaar op alle manieren. Ja, maar dat is belangrijk. En uh, nou ja, goed, dat is dus ook waar de reden waarom je hier zit, toch? Ja, ja je, kan je, je kan niet in je eentje, dat, uh, nee, je moet precies. met, met z'n allen doen. En anders ja. kan je een dorp ook niet hoog houden of nou ja, beetje... wij zijn ook blij met jou. Ik bedoel, jij geeft weer vijf uh, mooie waardebonnen weg. Ja, dus, nou, uh, tuurlijk. Nou, we gaan het bijhouden. Want de eerste like was al binnen. Ja. Hartstikke goed gedaan, Lisa. <laughs> <laughs> en uh, we volgen uh, de, de, de foto op de voet. En dan uh, gaan we nou ja, aan het eind van de uitzending zo'n beetje... kwart twee, twee uur, ergens daartussen. Dan gaan we even kijken hoe het ervoor staat. En dan... Uh, Gaan we dat helemaal regelen? Komt in orde. Nou, superleuk. Dankjewel, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, dankjewel dat je hier mocht dagen. zijn. Ja, geen probleem. <laughs> probleem. Oké, okay, nou, en we zien elkaar in het dorp toch? Zeker weten. Oké, okay, Marco, <laughs> dankjewel. Graag gedaan. maar Houston was dat. Don't leave me this way. En we gaan door met de laatste van dit uur. Common limits. That part. Watch the sun come up. Ik kom al in het van het uh, tweede album van deze fantastische Nederlands band. Met uh, J.D. Meijers en uh, natuurlijk Ilse de Lange. Woehoe! Klinken ze mooi samen hè? En, ja, nou, er zitten ook nog een paar Amerikaanse jongens bij. Die hebben ook een paar heerlijke stemmen. Ja, prachtig. Dus uh, straks misschien nog even wat van laten horen van het prachtige nieuwe album. Het zijn tenminste mensen die hun album nog wel op slot zetten. Zodat je er ook nog wat van kunt draaien. Andere zogenaamde supersterren. Hebben we er wat minder mee. Die doen dat niet. Vandaar dat ook bijvoorbeeld niks, niet weinig hoort van het album van Adel. Want het is gewoon niet te vinden. Dat is simpel. Ja. Het is wel te vinden. Maar dat wil ik niet. Nou. Makkelijk hè. Ah, zo. Het eerste uur zit erop jongens. We hebben het uh, gehad. En uh, we gaan even naar het NOS journaal van 1 uur. En daarna komen wij nog terug met de weekendagenda van Joop van Nes. natuurlijk straks om kwart over één. En om half twee nog het regio nieuws. Ja? Jazeker. Okay. En de verloting van de bonnen, hè? Ja, dat krijgen we ook nog. En ik moet mo nog even iets over Sinterklaas zien. Man, we hebben het druk. Doen. Ja. oh Doe nog even Sinterklaas. Nou, die, is, die heb ik al gehad. Nou, we draaien wel een Sinterklaas liedje. Ga uh, oh. je hem wel meezingen dan? Nee. Nou. We draaien vandaag een Sinterklaas liedje, vlak na het nieuws. <laughs> Doe. Tot zo.